Dit is Radio 1.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 NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn met Menno Reimer. Goedenavond. Goedenavond. Nederlands succes bij het EK bobsleeën in Winterberg. Smee Kamphuis en Judith Viss zijn daar derde geworden. We gaan zometeen met ze bellen. Bij de Australian Open werd Robin Haas uitgeschakeld door Andy Roddick. Haas tennis de twee sets heel goed, maar een blessure kost hem de partij. Ik knik uh, iets gebeurde in mijn enkel, want ik hoor een geluid... en uh, ik merk dat het niet goed is. En, uh, en daarna ging ik eigenlijk gewoon... Uh, Vol moed in dat het wel over zou gaan na een paar games. Alleen gebeurde dat helaas niet. Nicolien Sauberijk kende op de WK-snowboarden geen goede parallel reuzen slalom. Vandaag moest dan de revanche komen op de parallel slalom. Maar die werd afgelast vanwege de sterke wind. Ja, nu stopen op morgen. Maar zoals het nu naar ziet, staat er morgen ook nog steeds wind. Dus we moeten gewoon echt afwachten. En en Niki Terpstra is bij de presentatie van Quickstep... neergezet als een van de grote mannen. Tussen Tom Bone en Sylvain Chavanel betrad hij het podium. Ja, dat is wel lekker binnenkomen natuurlijk... Uh, zo'n ploeg uh, meteen zo wordt neergezet. Dat, uh, ja, die zal er haast verlegen van worden. Het <laughs> is wel mooi. En natuurlijk de wedstrijd van vanavond in Den Haag. Kan Veen nog een beetje terugkomen in de wedstrijd, Frank Wielaert. Er is een, we zijn een uur onderweg. Het is 2-0 voor ADO. En ADO is al die tijd beter geweest. Eventjes in de slotfase van de eerste helft kom Heerenveen een beetje in de wedstrijd met een paar schoten van Grindheim. Maar daarvoor had Buis al gescoord. En in de tweede helft heeft Vincenzo daar nog de 2-0 overheen gemaakt. Ado is veel scherper. En overal op de, het veld de, dichtbij de bal in de buurt. Om uh, uh, de tegenstander onmiddellijk moeilijk te maken. Na die 2-0 van Vincenzo een uh, hele echte ijshockeywissel van Ron Jans. Die direct uh, drie man tegelijk het veld inbracht. bracht. Dost en Narsing zijn in het veld gekomen. Heerenveen wil de wedstrijd omkeren. Ze hebben nog een half uur. Het is 2-0 voor ADO. Het komt niet helemaal uit de lucht vallen. Maar ja, opvallend blijft het altijd wel weer natuurlijk. Nederlands succes bij de Europees kampioenschappen Bob Slee. Piloten Esmee Kamphuis won samen met remster Judith Viss het brons. En dat is natuurlijk mooi. Eh, maar de vraag is, had het ook goud kunnen zijn of zilver wellicht? Ze is aan de telefoon. Esme, goedenavond. Goedenavond. Laten we dan maar beginnen met een felicitatie. Dank u wel. Maar dan de vraag... Nou ja, goed, we stonden na de eerste en tweede. Dus uh, ja, als we het net zo goed hadden gedaan als in de eerste... dan hadden we dus in, in theorie zelfs zilver kunnen hebben. Maar uh, ja, goed, uh, met een bronzen medaille zijn we in één Nederlands propster, Zeeland heel erg blij. Ja, ja we, we vinden het natuurlijk altijd onmerkelijk... als we uh, wat anders winnen dan alleen bij het schaatsen. Uh, uh, maar het had dus meer kunnen zijn. Was dat ook het doel? Nou ja, we gingen voor een top zes uh, aan het begin van de week eigenlijk. Maar de training ging elke dag heel erg goed. Dus we hadden wel het gevoel dat als we een, echt een goede dag zouden hebben... en alles op zijn plek zou vallen, dat we... Nou ja, stevig in de top zes uh, zouden kunnen komen. Ja. Uh, maar goed, uh, ja, medaille hadden we van tevoren zeker uh, op een Duitse ja. baan. De drie Duitse teams die normaal gesproken gewoon uh, ja, altijd top vijf uh, in de World Cup eindigen. Ja, dan is het wel heel lastig om ze te verslaan op een thuisbaan. Maar uh, ja, dat is gelukt vandaag. Toch, dus toch gelukt ja. Heel erg mooi. ja. ja. Zeg, ik, ze, ik zei al in het begin, het, het komt niet helemaal uit, uh, uit de lucht vallen natuurlijk. Al, al was het alleen al vanwege de achtste plek uh, neerst vorig jaar in, uh, in Vancouver. Toen had je natuurlijk wel een andere uh, remster achter je zitten. Er uh, is veel veranderd ook een, een nieuwe bondscoach. Hebben jullie gekregen, een nieuwe slee? Wat, wat is nou het belangrijkste geweest? Um, eigenlijk een combinatie van alles. Uh, natuurlijk ook de slee, de Eurotech slee, de speciale Nederlandse slee die gewoon een stuk harder gaat dan de slee die we vorig jaar hadden. Uh, en voor mij persoonlijk maakte ook uh, ja, de nieuwe bondscoach tot is een, een enorm verschil. Uh, van een coach die niet in ons geloofde tot onder hun die nu naar een man die, die denkt dat wij een medaille kunnen winnen om te spelen. Uh, en die Sturen heel anders benaderd. Echt ja. veel meer met gevoel en niet zo mechanisch als de vorige coach. Ja. Ja, dat, uh, dat scheelt enorm. ja, en, uh, ja dat, dat maakt echt een enorm verschil. Ook een man natuurlijk, uh, want ooit zilver gewonnen, met, uh, met, met viermansbop mansbop om te de spelen. Uh, deze man met een enorme ervaring. Ja, hij weet uh, wat het is om als atleet om, uh, ja, om, om het hoogste te strijden. Hij heeft zijn medaille, heeft, die, uh, heeft hij wat laten zien al. <laughs> en, uh, ja, goed, ja nee, echt waar. Ja, ja, wat zei die erbij? Zei hij zei het niet om, uh, om, om te laten zien van, kijk, wat ik heb bereikt. Dat nee. je naar me luistert of zo. Maar echt, hij zei van, dit, als je dit thuis hebt liggen, is iets bijzonders. En daar wil je alles voor doen. Nou, daar wil je keihard voor werken. En jullie kunnen dit halen. En... Over vier jaar zullen jullie naar nou mij lachen als jullie de gouden hebben en zeggen: goh, het is slecht zilver. Ja. Uh, hij zegt en dit is heel bijzonder. Hij zegt, ik laat je niet zien om, om mezelf omhoog te halen, maar als om te laten weten hoe bijzonder het is om dit aan je vader of, of moeder te kunnen laten zien of aan je kinderen laten ja. als je groot bent. En hier gaan we voor werken, meiden en dit kunnen we. Ja. Zeg, om het verhaal helemaal uh, uh, nog opmerkelijker te maken dan, dan jij het al vertelt. Uh, uh, want hij is gestopt inmiddels, hè, uh, uh, tot hees. Uh, ja. Vorig jaar ongeluk gehad. In Winterberg, wat het, het einde ja. van zijn carrière kostte? Ja, hij heeft daar een, een hele ongelukkige crash gehad. Eigenlijk een hele kleine crash, maar er stak wat uit op het ijs. Waardoor zijn hoofd een hele rare klap heeft gehad en hij een bloeding in zijn hersenen heeft gehad. En uh, ja, het advies eigenlijk van verschillende artsen in Amerika was om te stoppen. Want als je nog een keer een tik op je hoofd krijgt, dan kan het veel harder gaan bloeden. En dan zijn de gevolgen ja. niet overzien. Het is dus eigenlijk een vervroegd uh, ja, einde van zijn carrière... wat niet de bedoeling was. Ja. Maar daarom is hij ook des te meer gemotiveerd... om met ons uh, ja, het toch af te maken verder. Ja. Maakt het nog bijzonder uh, vandaag... dat je dan op die baan waar hij dat heeft uh, meegemaakt... Uh, ja, zo'n zo mooie overwinning behaalt? Overwinning. De derde plaats is toch een mooie overwinning, mogen we dan zeggen? Ja, ja nou, het was sowieso natuurlijk een bijzonder moment... dat we met z'n tweeën daar op het punt terugkwamen... Waar het, uh, waar het gebeurd was natuurlijk vorig jaar. Daar was hij ja. zelf nog niet terug geweest. En... Uh, ja, toen werd hij natuurlijk wel even stil en hebben daar even met z'n tweeën een paar minuten over gepraat. En uh, ja, en toen uh, zijn we ja, eigenlijk gewoon verder gegaan en hebben we deze week verder met rust gelaten. Ja. Maar uh... Ja, het is natuurlijk wel voor hem ook een, een bijzonder moment geweest. Absoluut. Ja, ja en, en, en wat ik heb begrepen, maar, maar dat weet jij, weet jij veel beter dan wij hier van afstand. Is dat er weer een akelig ongeluk is gebeurd nu met een Braziliaanse bop? Vlak voordat jullie voor de tweede run moesten, begreep ik. Ja, het klopt. Ze crashte, maar helm vloog af tijdens de crash. Dus eigenlijk nog voordat ze daadwerkelijk met haar hoofd op het ijs landde. Uh, was de helm afgevlogen. En Dat snap ik eigenlijk nog steeds niet. Uh, maar ja, gelukkig uh, is er eigenlijk de tracht echt heel akelig uit. En er zag ik overal bloed, maar. Niet veel later, tien minuten later stond ze, liep ze gewoon langs de baan. En, uh, ja, ja had, ze, had ze wel bloed, maar had ze vooral alleen maar hoofdpijn en liep ze verder gewoon. Dus ja, het, het zag er echt vreselijk uit. Maar gelukkig uh, lijken de gevolgen volgens ons nog gewoon heel erg van. Ja, en dan is het tien over tien op vrijdagavond. En dan heb je zo'n dag achter de rug met een bronzen medaille op je nachtkastje zometeen? Ja, en een nieuwe hoofdsponsor. Dus, en een uh, hoofdsponsor ja, ook nog, al, ja. Vertel ja. dat nog eventjes, kort zijn we helemaal bij. Nou ja, gisteren hebben we met de Active Professionals een, een afspraak ge, gemaakt om de komende vier jaar samen richting de medaille te gaan wenden, te werken. En nou ja, dit was natuurlijk voor beide zijden een mooi cadeautje om de deal te, te bezegelen. Ja, een consultatie in deze detacheringsbureau is het geloof ik hè? Ja, Voor de mensen die het helemaal niks zegt, ja. hebben ze ook meteen een beetje reclame mee. Hebben ze hun geld er alweer uit, zullen we maar zeggen. <laughs> dat was maar zo makkelijk. Zeg, uh, um, Esmee, hartelijk dank. Nog één ding, het, het grote doel, je hebt het eigenlijk volgens mij al aangegeven. Dat is over vier jaar, Sochi, uh, als het aan jou ligt, als het aan de coach ligt, als het aan de sponsor ligt. Wordt dat gewoon goud? Nou ja, we, we noemen het heel ambitieus Sport Gold. En uh, nou ja, dat, dat zou natuurlijk heel mooi zijn als het goud is. Maar de voorlopige inzet is allereerste medaille, maar het liefst natuurlijk de gouden, ja. Er zijn in ieder geval goede stappen gezet. We zijn, we zijn op de goede weg volgens mij. Oké. Okay. Zeg dankjewel en succes nog. Graag gedaan. Fijne avond. Of een lonely heart. Al heel lang geleden was dat. Yes. Heeft iedereen er nog een beetje geloof in? Um, eens even uh, kijken, Frank. Ja, 72 minuten voetbal 2-0 voor Ado. En sinds die ijshockeywissel van Doster en die drie spelers tegelijk uh, bracht. Uh, daaronder dus uh, Dost. En de, die andere twee waren Juricic en Narsing. Dan zie je wel, dat signaal kwam wel over uh, op, uh, op de ploeg. Maar dan moet je er nog wel wat mee doen. En dat lukt dan uiteindelijk allemaal net niet. De enige die we nog uh, tot een fatsoenlijk schot zagen komen, dat is Grindheim. Nou, als het allemaal niet lukt en je wil iemand in de tweede lijn in stelling brengen, dan is dat toch uh, Grindheim. En uh, dat is eigenlijk het enige wat hier van de Vanavond uh, tot nog toe is gelukt. Djuricic is de man die de vrijheid had. Maar die wordt nu dus uh, opgevangen nadat uh, ook Van de Brom een keer gewisseld heeft. Buis eruit. Kevin Visser erin. Nou, die gaat ongeveer in de schaduw van Juricic lopen. En die mag dan niet meer of nauwelijks aan de bal komen. In ieder geval niet meer gevaarlijk worden. Ado trekt zich terug op eigen helft. En dan mag Heeren Veen het gaan uitzoeken. Met Kruiswijk nu Djuricic in inspelen. Daar loopt nu Rado Savoljevic achter. Hij verspeelt ook onmiddellijk de bal. Rado Savoljevic wil dan met de bal de middellijn oversteken. Krijgt een tackle van Juricic om zijn oren. Die is het daar niet mee eens. De beslissing van scheidsrechter Liesveld. Maar Ado krijgt wel gewoon een vrije trap mee. En daarmee, ja, gaat ook onmiddellijk het tempo eruit. Ado dat de hele wedstrijd het tempo Hoog heeft gehouden tot de 2-0. Toen zag je ook eh, dat ook zij dachten af en toe als ze de bal hadden van nou mag het wel even allemaal iets rustiger aan. Lewin met de vrije trap in uh, de richting van Vincento die even naar de rechterkant is uh, overgestoken. En uh, daar probeert in ieder geval het duel aan te gaan met jonge pin. Jonge pin moet de bal over de zijlijn schieten. Gaat dat dan uh, via Vincento? Ja, daar lijkt het wel op. Want uh, Jonge Pin mag uiteindelijk gaan gooien. Ook al uh, is uh, de jonge buitenspeler van ADO het daar absoluut niet mee eens. Jonge Pin is toch echt een man die uh, mag gaan gooien. En uh, zal dat doen in de richting van Fajerine. Want hij kan niet zo heel ver. En de rest staat wel veel verder weg. Fajerine, slechte aanname. gelijk overname bij uh bij Immers. En Vincento die dan probeert Toornstra te spelen. Probeert dat in de lucht. Nou, Toornstra is niet zo heel groot. Springt ook niet. En dus is hij de bal kwijt. Narsing neemt dan over op de middenstip zo ongeveer. Die krijgt precies een halve seconde bedenktijd om te kijken wat hij zal gaan doen. En dan is hij de bal alweer kwijt. En zijn we inmiddels alweer bij Coutinho aanbeland. Zo snel gaat het als Ado de bal heeft. Die gaan veel sneller met die bal van man tot man. Bij Heerenveen hebben ze veel meer bedenktijd nodig. We zijn inmiddels aan de andere kant bij Stoer-Ellegaard. En dan zie je ook het tempo eruit gaan. Breuer in spelen die bal die bal Lekker. Dan moet Breuer nog een flinke sprint trekken om hem te halen. Om hem aan te nemen. Dan ook nog een medespeler te vinden. Dat lukt wel bij Koning. Die moet dan terug naar Kruiswijk. Zitten we nog steeds in de laatste linie. Jonge Pin, ook verdediger. Kruiswijk dan met de bal de middellijn oversteken. dan denk ik, oeh, middellijn even kijken. Dan moet hij toch naar een middenveld. Dus langzaam maar zeker. Fajerine. En Grintheim natuurlijk. Die staat dan helemaal vrij. Legt hem dan af. Daar moet dan ergens Dost staan. Maar die staat daar niet. Tot ergernis van Grintheim. Die staat daar twee meter achter. En dan gaat die bal over de achterlijn. Wordt hij daar verdedigd. Door Den Haag. En dan krijgt Heerenveen weliswaar nog een, een corner. Maar ja, daar heb je niet zo gek veel aan. Die bal in de diepte van, op Grintuin was uitstekend. De bal van Grintuin was ook goed. Maar waar was Dost op dat moment nu de corner van Juricic Richting de eerste paal. Daar is Dost dan uiteindelijk. Roudersalvojevic kopt dan weg. Verhoek trapt die bal dan hoog en hard naar voren toe. Vajerine moet daar opvangen voor Heerenveen. Doet dat ook. Geeft de bal dan aan Kruiswijk. Kruiswijk zoekt de vrije man. Hij is de laatste. Daarvoor loopt Jonge Pin. Die heeft dan nu de bal. Die wil hem willen wel hebben. Maar Jonge Pin denkt. Ik draai eerst even om mijn as. En kijk dan wie er aan de andere kant vrij staat. En dat is uh, Fajerine. Fajerine probeert de Dost aan te spelen. Althans. Hij schiet, ja, schiet, schiet in ieder geval bijna een gebroken neus. Dost staat inmiddels alweer in de punt van de aanval. Daar kan die bal ook nog komen. Narsing. Achterlijntje halen. Dost. Ja. Daar is hij. En dan gebeurt het toch zomaar. Iedereen denkt dan, als die Dost erin komt, hij zal het toch niet doen. Ja, hij doet het wel. Eerst schiet hij, wordt hij bijna doormidden geschoten. Bijna een gebroken neus. Twee tellen later staat hij in de punt van de aanval op een meter van de doellijn. Kan hij de bal niet missen. En dat doet hij dan ook niet. Hij scoort zijn achtste van uh, dit seizoen. En uh, het is 2-1. Ado leidt nog wel. Maar het zal nog heel spannend worden in de slotfase. Want Heerenveen komt terug. 2-1. Doelpunt Bas Dost. Sport kort. Anish Giri heeft op het Tata Steel Chess Tournament... in Wijk aan Zee voor het eerst op het toernooi verloren. In de zesde ronde was de Rus... Ian Nepomniaci te sterk. De 16-jarige Giri... zakt na zijn verliespartij flink in het klassement. Hij staat nu gedeeld achtste met drie punten. De Indiër Anand en de Amerikaan... Nakamura gaan aan de leiding met 4,5 punt. Bij de baan in Peking... zijn Yvonne Heigenaar en Willy Kanes... tweede geworden op het onderdeel Teamsprint. Het Nederlands duo wist in de finale... net niet te winnen van de Chinese rensters... Lin Gong. De Nederlands kwamen in de kwalificatie niet verder dan een veertiende plek. De vierde, de vierde etappe van de Tour Down Under is gewonnen door de Australiër Cameron Maier. Maier neemt daardoor zijn winst de leiding over in het algemeen klassement van zijn landgenoot met gas. Louderstendam veroverde een plek op het podium. Hij finishte als derde. En de Kroatische Ivica Kostelic heeft voor het eerst in zijn carrière de Super G gewonnen. In het Oostenrijkse Kitzbühel wist de Slaanom-specialist al zijn concurrenten voor te blijven. En een doelpunt is... Den Haag. Immers maakt er 3-1 van. Zo denkt Heerenveen. We zijn er weer. We kunnen het nog. Maar mooi niet horen. Counter. Het gaat razendsnel. Dat kun je aan Immers wel overlaten. Die kruipt voor zijn tegenstander. Kijkt waar Ellegaard staat. En denkt. Korte hoek. Daar past die keurige. Schiet hem keihard in. Prima counter van Ado. 3-1. De wedstrijd lijkt nu wel beslist. Heb ik nog één klein bericht bij het skiën. Want bij de vrouwen won de Amerikaanse Lindsey Fon daar in Kietzbuil. Voor de vijfde keer alweer dit seizoen in de Super G. In het Italiaanse Cortina d'Ampezzo. trouwens was zij uh, uh, naar beneden gekomen. En dus niet in Kietzbuil. In Cortina d'Ampezzo won zij de Super G voor de vijfde keer dit seizoen Lindsey Fon. En ze was sneller dan de Zweedse Persson en de Oostenrijkse Venninger. We het hebben het over uh, tennis, de Australian Open. En natuurlijk, uh, ja, Robin Hazen. Twee sets lang tenniste hij daar de sterren van de hemel. Zo goed, zo goed zelfs dat tegenstander Andy Roddick na afloop verkondigde dat hij niet kon geloven dat Hazen slechts 65ste staat op de wereldranglijst. Hij played great de eerste twee sets. Ik mean, hij was. Ik heb een slechte second service game. voor hem de eerste break. Van didn't niet dat badly. Ik denk meer vaak dan niet. If a guy's 60 in the 65 in the world, and it's coming out of his shoes, you know you're trying to figure out. En die Roddick, onder de indruk dus van, uh, van Robin Haase... Mark Brasser heeft het allemaal gezien. Uh, yeah. uh, Mark Haase speelde dus zo goed kennelijk... dat een top 10 speler onder de indruk was. Ja, inderdaad. En, en, en die Roddick, dan blijkt wel u quote... heeft zijn huiswerk niet gedaan. Want als hij natuurlijk gewoon had dat, dat Haase lang geblesseerd is geweest... dan weet hij waarom hij 65 staat op de wereldranglijst. Maar ja, en uh, die Roddick, uh, mooie woorden voor Robin Haase... die uh, twee sets fantastisch speelde. En dat was eigenlijk uh, ja, niet de verwachting. Want in de tweede game van de partij al ging uh, Haase door zijn enkel... Probeerde een bal te halen het net, sloeg een volley... en schreeuwde het uit van de pijn. Het was niet helemaal duidelijk wat er gebeurde. Liet wel meteen die enkel intapen. Maar speelde ja, fantastisch. Ja. Misschien wel zijn beste, beste tennis ooit. Ja, helaas dan duurt uh, op een Grand Slam uh, een wedstrijd geen twee sets. Nee, dat klopt. Hij won de eerste set. Uh, de tweede set werd een tiebreak. Maar naarmate die tweede set vorderde... begon hij steeds meer last te krijgen van, uh, van die enkel. En uh, dat ging hij ook in zijn hoofd zitten. Uh, hij had zoiets van, ja, uh, als ik deze twee set wint, dan is het nog maar 2-0 in sets en dan moet ik nog een set spelen ja. en kan ik dat wel met deze enkel gaat me dat lukken ja uh, daardoor uh, speelde hij een, een slechte tiebreak begon wat te twijfelen begon wat, wat andere dingen te doen dan dat hij tot dan toe in de partij had gedaan ja en dat is niet goed voor een tennisser als het in je hoofd gaat zitten dan is het niet goed hij verloor die tweede set ja en daarmee was het uh, was het gebeurd ja wel twee weergeloze sets zoals je al aangaf uh, zelfs met blessure. dan ben je toch ook benieuwd naar het verhaal van haas natuurlijk want achteraf bezien vond hij het uh, ja verstandige um, om eerder had het verstandig geweest om eerder op te geven? Ja, zeker. En, uh, en daarom was het misschien eigenlijk verstandig geweest... Om, uh, om in ieder geval tot de break te spelen. En dan had ik dus... De eerste break was bij 2-1 geweest. Dan, uh, dan had ik gewoon moeten opgeven. Maar ja, dan heb je dus eigenlijk al drie sets gespeeld met die uh, enkel. Die en dan staat het 2-1. Ja, en dan, om dan al nog op te geven, dat vind ik dan eigenlijk ook stom. Uh, het publiek uh, had al een, een opgave gezien op, die of op, de, op de wedstrijdbaan in de High Sense Arena... Ja, en dan, uh, en dan spelen er zoveel dingen in je uh, eigenlijk mee dat ik eigenlijk had van, nou, ik ga niet opgeven. En, uh, en uh, ik probeer gewoon nog uh, goede ballen te slaan. Alleen uh, dat lukte heel soms, maar niet meer uh, genoeg. Ja, als je dit hoort, dit is te begrijpen. Dit begrijpt iedereen. Aan de andere kant, ja. die jongen is ook anderhalf jaar geblesseerd geweest... Nou, dat, dat je afvraagt, ja. is het, hè, was het wel verstandig? Ja, nee, ik, ja nou, ik begrijp het inderdaad niet. Uh, met zijn geschiedenis, als je op het moment weet van... nou, dit is er met mijn enkel aan de hand. Ja. Uh, het, het, het, ik, ik verder spelen kan, brengt geen uh, ernstige schade toe... of verder letsel. Hè, en ik, Misschien met een weekje rust ben ik er vanaf en dan kan ik weer spelen. Dan kan je zo'n reactie voorstellen. Maar hij wist op dat moment niet wat er aan de hand was. En dan denk je van ja... Je zit aan het begin van het seizoen. Uh, volgende maand het ABN AMRO toernooi in Rotterdam voor eigen publiek. Ja. Uh, als hij hier de blessure verergert en hij zit drie maanden uit... dan is, hij, uh, is de helft van zijn seizoen weg. En dat ja. inderdaad, terwijl hij er net zo lang uit is geweest. Ja, spelen voor het publiek. Uh, hij zegt dus, ja, er was net een ja. partij voor, me die was afgebroken. Ja, daar heeft hij moet eigenlijk daar helemaal niet mee bezig zijn. Als hij wil stoppen, moet hij stoppen. Ja, maar ja. op zo'n niveau, zo'n wedstrijd spelen. Ja, maar het gaat, toch gaat hij emotioneel moet... hey, ja. boven het verstand. Ja, dat ja. Dat is jammer. Ja, dat is jammer, want het had, hem, het had veel slechter af kunnen lopen. En we moeten nog maar afwachten hoe die, hoe die hieruit komt. Precies. Zegt dan het vrouwentoernooi. Daar waren een, een paar verrassingen te noteren. Bijvoorbeeld de opgave van Venus Williams. Al na één game gaf zij de wedstrijd op tegen Petkovic. Geblesseerd Annelies, laten we even luisteren. De um, laatste 48 uur, heb ik gewoon zo veel verantwoordelijkheid en verhouding te kunnen. En ik heb gewoon een paar ballen op 6. Ik heb gewoon een beetje stil en... Just kind of warming up, standing still, and just try to give my best for the match. And um, you know, a lot of times when you play too, you get this like adrenaline that blocks pain. Maar um, ik get niet genoeg that, dat. Hoepzucht en steunen bij haar, uh, yeah. <laughs> Ja, ze is ook al dertig, hè? Ja. ja, vorige ronde een blessure opgelopen. Ja. Ze had gehoopt dat het met een dagje rust wel weg zou gaan. Ja, als je 18 bent, dan gaat dat inderdaad misschien met, met een dag wel weg. Ze hoopte dat ze wat he, door de adrenalinekick zegt... ze dat de pijn weg zou gaan, dat ze het niet zou voelen. Ja, dat kwam niet. Ze speelde één game en, en, en ze gingen geblesseerd af. En dat is wel opvallend. Er zijn heel veel blessures uh, zo aan het begin van het seizoen. De discussie is al jaren in het tennis van is het seizoen niet te lang Zeker bij de mannen. Spelen van januari. Nou, als je pech hebt en je haalt de Davis-Cup-finale, dan ben je in december nog aan het spelen. Dan heb je drie weken vrij en dan begint het nieuwe seizoen alweer. Maar we hebben Trojitski vandaag gezien die opgaf tegen Djokovic. Eh, Marcos Daniel, de Braziliaan eerder in het toernooi. Carl Beck, David Nalbandian uitgeput na zijn vijf zetter tegen Leighton Hewitt. Nou, Timo de Bakker natuurlijk ja. aan zijn Lies. Robin Haase vandaag aan zijn enkel. Ja. Heel veel blessures. En, en dus ook Venus Williams. Ja. Maar komt die discussie niet van, van de grond verder? Ja, ze, ze gaan volgend jaar maatregelen nemen ja. en dan gaan ze het seizoen inderdaad inkorten. Maar dat hadden ze eigenlijk meteen. Maar ja goed, de kalender lag natuurlijk al vast. Dat hadden ze eigenlijk het vorig seizoen al moeten doen. En zeker ook dit ja. seizoen. Want het seizoen is gewoon heel lang. En, en, en er is weinig tijd om te rusten. De toernooien volgen elkaar snel op. Er wordt elke week overal op de wereld gespeeld. Het reizen, de temperatuurverschillen, de verschillende ondergronden. Het is gewoon een zware ja. sport. En zijn er, daardoor zijn er heel veel blessures. Ja, dus ook voor Venus Williams uit het toernooi. Geldt trouwens ook. Eh, als je het hebt over een opvallende uitslag. Eh, Jersey Henen, wat was daar dan op? Ja, als je het hebt. Nou ja, om het verhaal over de blessures. Kijk, Justine Nen natuurlijk zes maanden eruit geweest. Op Wimbledon geblesseerd geraakt aan de elleboog door een valpartij. Zes maanden niet meer gespeeld. Dit was haar eerste toernooi. Ze speelde tegen Svetlana Kuznetsova. Een, een Rusin, tweevoudig Grand Slam binnen Dus het was zeker geen makkelijke opgave. Um, Kuznetsova speelde goed. Um, zware topspinballen. Uh, een beetje zoals Nadal speelt bij de mannen... speelt zij bij de vrouwen. Heel veel topspin. Moeilijk te bespelen. Daar klaagde Arantzka Rus. Een, een ronde eerder al over. He. Die verloor ook van, ja. uh, van Kuznetsova. En... Um, ja, het, het was close. Het was niet een heel goede wedstrijd. Uh, Koetsen, net zo vaak speelde, ietsje agressiever. Serveerde ietsje beter en won daardoor in twee sets: 6-4-7-6. Ja, en daarbij moeten we natuurlijk niet vergeten... dat het niet zomaar een tegenstandertje was. Nee, is het is tweevoudig Grand Slam winnares. Nee, het is tweevoudig uh, Grand Slam winnares. Ze, ze heeft vorig jaar een heel slecht seizoen gespeeld. En een oorontsteking gehad, maar vooral een, een, een vormcrisis. Veel uh, toernooien, eerste ronde verloren... in de Grand Slam toernooien niet goed gedaan. Daardoor afgezakt op de wereldranglijst. Maar in de vorm waarin ze nu is... Ja, hoort, ze, hoort ze zeker bij de outsiders. Ja. En uh, Henaar, ja die kan zich opgemaakt voor andere toernooien. Roland ja. en, Garros En ja, het ultieme doel, Wimbledon. Ja. Ja, maar ze moet eerst maar zien dat ze, dat ze echt helemaal fit raakt. Uh, ze is niet fit aan, aan het toernooi begonnen. Die, die elleboog die, die speelt er toch nog steeds parten. Als ze niet helemaal fit is... dan uh, wordt het toch een moeilijk verhaal tegen de, de, tegen de jonge meiden... die echt topfit zijn. Dus uh, ja, ze heeft alleen een kans als, als die elleboogblessure... als ze daar niet aan hoeft te denken. Uh, ik bedoel, dat, dat, dat, dat zien we in dit toernooi. Derde ronde ligt ze eruit. Ja, nou goed. Is, is er verder nog wel wat moois overgebleven... als al die grote mooie namen eruit zijn? Ja, dat, nou, natuurlijk. Dat, uh, zeker Kijk, eh, vannacht, ik, ik verheug me op uh, de tweede wedstrijd in de Rotlever Arena vannacht. Dat is uh, Rafael Nadal. Die speelt daar tegen een 18-jarige Australiër. De Australische tennis laatste jaren niet heel erg verwend. Wel bij de vrouwen, maar niet bij de mannen. We hebben Mark Fulipoese's Pat Rafter, Leighton Hewitt. Maar ja, de twee zijn er al gestopt. Hewitt speelt nog, staat op het punt om afscheid te nemen. Ja, opvolging is er eigenlijk niet. Maar ze hebben een 18-jarige jongen. Bernard Tomic heet hij. En die mag het vanavond uh, op gaan nemen tegen Rafael Nadal. Uiteraard volle bak in de Rotlever Arena. Het publiek zal voor Tomic zijn. En uh, ja, dat belooft. Ik hoop dat hij, dat, dat hij mee kan met Nadal. Dat hij lang mee kan. Dat, het een, ja, dat, het, dat, dat, hij, dat hij het goed doet, zeg maar, dat hij er niet af wordt geslagen. En dan kan dat een, een leuke partij worden. Ja, veel plezier. Mark Brassen, dank je wel. Graag gedaan. Even lekker hoop voor Heerenveen eh, in Den Haag. Maar het is alweer een tijdje stil daar, Frank. Ja, maar het is wel leuk hoor. Want het is een volledig open wedstrijd geworden... omdat Heerenveen er nog wel steeds vol voor gaat. Ondanks dat ADO direct bij de 2-1 van Dorst via Emers 3-1 maakte... Maar uh, ja, ADO krijgt daardoor enorm veel ruimte. Omdat Herenveen nog wel met z'n allen uh, naar voren toe voetbalt. En uh, daardoor ontstaat wel gewoon een leuke wedstrijd. Waarin heel veel uh, mogelijkheden ontstaan. Nu Herenveen weer. Dan uh, is het doorgaans allemaal wat minder vlot in ieder geval. Omdat uh, ja, er staan heel wat Hagenezen op uh, de friezen te wachten. En nu zou daar dan even verandering in moeten kunnen komen. Via Grindheim. Maar dan is de paas van Pin ver onder de maat. In de richting van Asaidi. Daar was uh, Juris iets goed meegelopen. En ook Dost was bij de tweede paal al te vinden. Maar als de paas van jonge api niet goed is, kan Coutinho rustig oprapen en kan Ado de bal weer rond gaan spelen. En als Heerenveen rustig zich heeft teruggetrokken, dan doet Ado dat op zijn dooie gemakje. Maar Heerenveen blijft ver naar voren staan, dus voor je het weet is er wel weer een kans. Nu even niet, want er wordt balverlies geleden nog drie minuten. En Ado lijkt de drie punten over de streep te trekken, want het staat 3-1 voor tegen Heerenveen. Nicoline Sauerbrei wilde op het WK Snowboard revanche nemen... voor haar mislukte parallel reuzen slalom. En dat moest dan gebeuren op de parallel slalom vandaag. Maar ja, er gebeurde niet zoveel op de pistes van La Molina. Met dank aan de weergoden. Een reportage van Edwin Cornelissen. Barre omstandigheden vandaag in La Molina. U hoort het, het waait hard. En dat zijn mijn tanden die klapperen, want het is tegen de min 10 graden als Nicolien Sauerbrei in actie komt op de parallelslalom. En we weten, als de omstandigheden bar zijn, is zij op haar best. Een toptijd zet ze neer en dat biedt dus perspectieven voor de tweede run. En dan de mannen. Ze zijn net begonnen als de organisatie besluit dat het voorlopig wel genoeg is. De wedstrijd wordt stilgelegd en dat betekent dat we met z'n allen de bar ingaan. Met z'n allen, dat zijn de boarders, de coaches, zoals Maarten Sauerbrei. Hoe was het eigenlijk daarboven? Ja, het waait heel hard. En uh, ja, nou, je kunt het hier vandaag wel zien, het zijn maar vlagen steeds. Dus het is ook een beetje natuurlijk uh, oneerlijk voor, uh, voor, de, voor de racers. Dat een heeft een uh, beetje gunstige wind en de ander heeft uh, heel veel wind uh, tegenwerk. Het is een beetje oneerlijke strijd op die manier. Ja, het is oneerlijk, ja. Maar ja, dat zijn uh, de weergolen. Kijk, iedereen komt nu naar beneden lopen. Want uh, ja, even kijken of het beter wordt, maar ik denk het niet. En hey, Nicolien, weet je hoe het verder gaat? Ja, dat ik nu even naar het toilet toe ga. Oké, okay, maar nog niks over de race? Nee. Dus dus Marieke, enig idee? Wat nu? Ik heb geen idee. Nee, ik, ik, we wachten het gewoon af. Over, over 20 minuten zou eventueel de tweede run zijn. Dus we gaan gewoon omhoog. We doen alsof het allemaal verder gaat. En dan zien we het wel. Ach, daar gaan de mannen van de vies, de internationale skivereniging, naar boven. Om de piste te keuren. Ja, de vies heeft op zich wel nieuws. We zijn nu... Uh... Aan het, eigenlijk even aan het wachten of het weer iets beter wordt. En dat zou vanmiddag beter worden, net na de lunch. Hebben jullie de Spaanse Gerrit Hiemstra al gebeld? Uh, ja, die wordt ongeveer elk kwartier wel geraadpleegd. Maar het, is, uh, dit, het gaat er hier toch iets anders aan toe dan, uh. Ik hoor zeggen, het wachten is op een windgat. Het, eigenlijk, het wachten is wel een, ja, minimaal op een windgat. Maar want de rest van het weer is goed. Ja. Het, het ziet er prachtig uit. Ga naar boven, Maarten? Nou, kijken of het lukt. Uh, het is iets minder, zouden ze zich om 12 uur. Dus afwachten, we hebben twee uur de tijd om de tweede kwalificatie te doen van de dames. De heren kwalificaties is afgelast. Dus we gaan proberen om dat te doen en dan eventueel morgen reserve dag. Oké, okay, dan, dan zou je finales morgen zijn. Ja, dat ja. hebben we net besproken. Dus. Nou, daar staan we zelf ook weer bij de piste. Het waait toch steeds. En over de temperatuur zal ik maar niks zeggen. Mevrouw, hoe noemde u die omstandigheden hier nu? We hebben dan wel zon, maar het is ijzig koud. Het lijkt Siberië wel. Het is maar een paar dagen per jaar eigenlijk dat het hier zo slecht weer is. En na opnieuw vele windhoven worden de plannen dan weer gewijzigd. We wachten tot half twee met de beslissing. Dan is het doorgaan of uitstellen tot morgen. De woordvoerder van de skivereniging verschaft duidelijkheid. Het is klaar voor vandaag. Ja, dat gebeurt. Je wacht tot de wind gaat liggen en die gaat niet liggen. Dus uh, morgen maar weer. Ondertussen baant Nicoline zich een weg door de wind naar de auto. Deze is niet uh, zoals je een beste dag normaal zou willen zien verlopen. Maar, ja, we kunnen er heel weinig aan doen, natuurlijk. Het was lang wachten, hè? Ja, vreselijk lang. En uh, je moet allemaal toch een beetje scherp blijven... ...omdat je weet dat het elk moment verder kan gaan. Dat 10 minuten-verhaal hebben we vandaag natuurlijk steeds gehoord. Over 10 minuten hoor je de volgende beslissing. En uiteindelijk, als we dat pas om half twee doen... ...ja, op een gegeven moment ben je ook over je scherpte heen. En uh, het was vandaag sowieso een beetje een chaotische dag, hè. De, de stoeltjeslift kon niet draaien vanwege de hoeveelheid wind. Uiteindelijk zijn we met de pisteboelie allemaal omhoog gebracht, allemaal in delen. En uh, ik heb uiteindelijk één keer in de stoeltjesleven gezeten die acht keer uitviel. Nou, Dat leek wel een soort van uh, kermisattractie. <laughs> dus dat is echt geen pretje. Ja, en Uiteindelijk is het logisch dat deze beslissing valt. Alleen zou ik hem om elf uur laten vallen dan heeft iedereen nog iets aan zijn dag om te herstellen. Normaal gesproken, morgen. De hervatting van de parallelslalom. Maar zoals het er nu naar nou uitziet, staat er morgen ook nog steeds wind. Dus we moeten gewoon echt afwachten. Nicolien Sauerberij op de pistes van La Molina tenminste in de wind daar. De slotfase, met letterlijk de slotfase denk ik, Frank Wilaert. Blessuretijd bij ADO Heerenveen. Het is 3-1 voor ADO en dat zal het ook wel blijven als er niet heel veel gekke dingen gebeuren. Sterker nog, er wordt afgefloten door scheidsrechter Liesveld en dat betekent... Dat Ado over Heerenveen heen gaat in de stand. Heerenveen stond zevende met een puntvoorsprong op Ado. Ado neemt die zevende plek over en neemt twee punten voorsprong op Heerenveen. Dankzij deze overwinning waarop heel weinig af te dingen viel. Want Heerenveen begon veel te laat met deelnemen aan deze wedstrijd. En toen het eenmaal toen schakelde Ado nog even een tandje bij. En was het uiteindelijk alsnog gespeeld. Ado wint dus volkomen terecht in eigen huis van Heerenveen 3-1. De Vlaamse wielertrots-quickstep is flink vernieuwd. Veel renners zijn vertrokken bij de ploeg. Maar uh, onder andere de Nederlander Nicky Terpstra die kwam ervoor terug. Boegbeeld is nog steeds tombonen. Steven Dadenboud was bij de presentatie van de ploeg. Bent u geen wielerliefhebber, dan nog is er reden genoeg om te blijven luisteren. Tenminste, als u dan wel van muziek houdt. Want de quickstep-presentatie leek vandaag wel één grote intro-quiz. Onze Nederlandse kampioen Nicky Terpstra... In de rood-wit-blauwe kampioenstrui loopt Nicky Terfstra het podium op begeleid door. U denkt nog maar eens goed na over het antwoord, terwijl ploegbaas Patrick Lefevre de loftrompet speelt over zijn nieuwe aanwinst. Als ik zie hoe dat hij op het WK te keer ging, dan, dan weet hij dat hij de afstand aan kan, uh, dat hij kan wegrijden in de finale. Op één dag zal het lukken. Wat ik ooit gezegd heb van de volder... Zal ook met deze jongen lukken. Dus als je bij Quickstep rijdt, ben je veel sneller een grote wedstrijd. Ja, drie punten voor titel en artiest. komt hij? Lust for Life, Iggy Pop? Nicky Terfstra staat glunderend op het podium. Hij liet een betere aanbieding bij vakantie lopen en koos voor Quickstep, waar hij komend seizoen een belangrijke kracht zal zijn. Op de presentatie wordt hij pas als een van de laatste voorgesteld tussen mannen als Tom Bonen en Sylvain Chavanel. En dat zegt wel iets. Ja, dat is wel lekker binnenkomen, natuurlijk. Uh, Zo'n ploeg uh, meteen zo wordt neergezet. dat. Uh, ja, je zal haast leeg van worden. Het <laughs> is wel mooi. Is het raar om in een keer in een uh, hele nieuwe groep renners terecht te komen. die je misschien wel kent van gedag, zeggen, maar verder ook niet? Uh, ja, dat is zeker wel apart, maar. Uh... Het scheelt wel dat ik heb vier jaar in een buitenlandse ploeg gereden. Waar ze ook allemaal buitenlands praten. En hier in een Belgische ploeg spreken ze toch allemaal Nederlands. En dat, dat is toch een stukje makkelijker, moet ik zeggen. En je maakt tien keer makkelijker contact, hoe goed je de taal ook spreekt. Uh, en daardoor ja, ik voel me meteen welkom in deze ploeg. Uh, ja, niet, niet uh, cedo-achtig of zo op de eerste racekamp. Ik voel me meteen thuis en dat, uh, dat is wel erg fijn. Een van de nieuwe ploegennoten van Terfstra is. Tom Bonnen. Bonen kende Terpstra al, maar dan vooral de Terpstra met een rugnummer op. En die Terpstra vond Bonen nou niet zo heel erg gezellig. Uh, het was de renner waar ik meestal op vloekte van iedereen. <lacht> ik Ga altijd ruzie mee hebben. Oh ja. Hebben ze een voorbeeld? Nicky is iemand een heel eigenzinnige en heel een hele klare kijk op de dingen, maar hij houdt zijn eigen weg en hij trekt zijn eigenlijk van niks iets aan. En uh, ik kende hem niet. Ik had gewoon altijd maar liggen vloeken als ze met hem reed of, of onder een voet rijden. En, en, uh, toen ik ook naar de ploeg kwam, zei ik, oh, okay, ja, okay, het zal wel goed komen. en eigenlijk ik heb hem leren kennen nu en pff, het is de grootste verrassing uit mijn carrière. Want meestal heb ik een goede kijk op mensen en uh, ik had me helemaal verkeerd tegenschaald. Dat is een ja. hele toffe gast. Dat is een hele sociale jongen, of alle jongen ook. Hij uh, is helemaal niet... Ik denk dat iemand is dat je de op lijkt dat hij ik helemaal veranderd. Maar het is een hele toffe keer. Nou, wat past er beter bij deze liefdesverklaring dan. What I like about you van The Romantics? Drie punten voor u, of misschien wel niet. En drie punten voor Nicky Terpstra. Er zijn trouwens nog twee Nederlanders dit jaar bij Quickstep: Addy Engels, hij rijdt nu in Australië. En Mark De Maar. Mark De Maar, hij reed lang bij Rabo, vertrok naar Amerika en Curaçao. En is nu dus terug in Europa. Ja, intro quizzes. Snel zijn, want. Weet je eigenlijk wat voor plaat dat was, waar jij mee het podium op kwam lopen? Uh, nee, Dus hij niet. Oké, okay, oké, okay. dat was wel toepasselijk. Ja, is dat zo? Ja, ja dat uh, een beetje een valse start van mijn carrière gehad. En, uh, en dat hoop ik dit jaar eigenlijk uh, volledig recht te zetten. Uh, want je bent vertrokken naar uh, Amerika, uh, op Curaçao heb je gereden. Leg eens uit, wat heb je allemaal gedaan daar? Uh, nou, kan, sommige mensen zeggen sabbatical. Het was natuurlijk niet helemaal een jaar naar Amerika getrokken. Daar uh, natuurlijk ook heel hard gefietst, heel hard getraind. Uh, vooral om mijn carrière weer, uh, weer een beetje uh, op weg te helpen. En, uh, nou, ik heb vooral daar het plezier weer teruggevonden in het fietsen. En toch afgelopen jaar gemerkt dat dat de basis is als prof zijnde. Het nou, plezier, plezier dat was je kwijt? Ja, veel ellende gekend bij Rabobank, veel blessuren leed en het uh, vallen en opstaan. En uh, op een gegeven moment was het gewoon een beetje, een beetje op en Rabobank en ik waren een beetje uitgewerkt en uh, ik moest gewoon wat anders doen. We zien Mark de Maai dit seizoen trouwens niet in de voorjaarsklassiekers. Hij zal een wat vrijere rol krijgen, vooral in de kortere etappenkoersen. Oh ja, mocht u nog op zoek zijn naar de naam van de artiest, dat was Backman Turner Overdrive. En dan terug naar Nicky Terfstra. Dat is nog zo'n kwaaie niet, ontdekte Tom Bonen dus. Terfstra rijdt dit voorjaar onder meer Milan San Remo... ...ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en de Amstel Gold Race. En Terfstra heeft daarin bij Step meer mogelijkheden dan hij ooit heeft gehad. Ja, ja met, een, met een sterk team uh, maak je natuurlijk uh, meer kans op een mooie uitslag. En uh, dat is ook de, een van de redenen waarvoor ik voor dit team heb gekozen. In de koersen die ik mooi vind, vooral de Vlaamse klassiekers... Uh, is dit team gewoon heel erg sterk en gemotiveerd. Je, je krijgt daarin dus ook de kans om voor die uitslag te rijden? Ja, maar we hebben natuurlijk wel uh, een grote kopman Tom Bonen. Maar uh, we zullen toch als team uh, moeten opereren in de finales. En, uh, ja, dan kan iedereen wel eens een keer zijn kans gaan. We zullen zien, het is niet aan hem om uh, om het begin van de wedstrijd uh, gaten gaan dicht te rijden en met ons gaan te halen. Hij zal zeker naast mij, denk ik, in de voorjaarswedstrijden. En uh, wat er dan in de finale gebeurt, dat is nu nog wel heel vroeg om daar al over te beginnen. Maar hij heeft zeker de motor en de mogelijkheden om een finale te rijden en niet aan die koersen. Ja, dat hebben we gezien in het WK. Voilà, ik ook. <laughs> ja, dat, uh, het WK ging natuurlijk wel erg goed met die aanval in de laatste kilometer. En, uh... Misschien kunnen we dat in het voorjaar ergens herhalen en dat het wel ligt. Ik je het grote man bij Quickstep in een reportage van Steven Dalebout. Afgelopen woensdag werden er al uh, enkele inhaalduels afgewerkt. Vandaag zijn we dan begonnen aan de tweede helft van de competitie. Echt uh, officieel eigenlijk. ADO Den Haag heeft het kunnen volgen hier op Radio 1 won met 3-1 van uh, Heerenveen. Morgen zijn er dan vier wedstrijden. Herakles AZ, Neknak, Willem II Vitesse en Feyenoord de Graafschap. Maar de interessantste wedstrijden zijn zondag. Gaan we toch uh, alvast uh, een blik opwerpen. Om half 1 bijvoorbeeld Utrecht, Ajax. Belangrijke wedstrijd, zeker voor de utrecht Ajax. En Utrecht ja, dat versterkte zich in de winterstop met een nieuwe speler, Kevin Strootman. De middenvelder kwam van Sparta, de club waar hij al sinds zijn jeugd speelde. Strootman past zich in Utrecht razendsnel aan. Stond woensdag al in de basis tegen VVV, dat inhaalde wel. En voelt zich uh, goed bij zijn nieuwe club. Dus dat moet hij uh, nog wel leren kennen. Want op de Domtoren is Strootman nog niet geweest. Nee, daar heb ik eigenlijk ook nog, uh, nog geen tijd voor gehad. Maar, uh, we, hebben nu, we hebben nu veel wedstrijden, maar daarna zal het, uh, zal het zeker wel een keer gebeuren, denk ik. Ben je al in de binnenstad geweest? überhaupt, je het centrum gekeken? Uh, ik ben er één keer geweest om uh, mijn om pak te passen voor de wedstrijden. Maar uh, ja, zoals ik al zeg, kijk, we zijn op trainingskamp geweest en daarna is het uh, voorbereiden op de wedstrijden. Dus er uh, is er nog niet echt van gekomen. Je zal deze club toch een klein beetje in je hart moeten gaan sluiten. Zoals het geval was met Sparta. Want Sparta was meer dan, dan je werkgever. Zeg ik dat goed? Ja, kijk, daar heb ik 14 jaar heb ik daar gevoetbald. Vanaf mijn zesde kwam ik daar binnen. En, uh, ik heb nu hier uh, gelukkig een contract getekend van 4,5 jaar. En, uh, ja, het zal zeker uh, het zal moeten groeien, maar het zal zeker mijn club uh, moeten worden. Hoe liep jij rond bij Sparta? Want uh, ja, jouw leeftijdsgenoten, Jong Oranje, uh, Valkenburg, Viergever gingen alle twee weg. En het beeld wat toch een beetje ontstond was, ja, dat jij een beetje met een lang gezicht, misschien kon je het verbergen, maar wel zoiets had van waarom zij wel en ik niet? Ja, dat, dat eigenlijk niet. Kijk, ik gun het hun allemaal natuurlijk. En je, kijkt, je gaat expres naar die wedstrijden kijken waarin hun, uh, waar hun ook spelen. En dus ook dupland bij Utrecht zag ik dan. Maar uh, ja, het was meer voor mezelf dat ik ook het gevoel had van... ik kan dat niveau ook aan en dat wil ik. Kijk, in het veld zou, zou ik daar zo weinig, van, uh, weinig mogelijk van laten blijken. Omdat ik dan gewoon wil winnen. Maar buiten het veld heb ik zijn gedachten zeker gespeeld, ja. Laten we naar de wedstrijd van dit weekend gaan. Misschien wel de wedstrijd van het weekend. Uh, Utrecht-Ajax, dat is altijd iets bijzonders. Wat, wat heb je zo opgevangen hier binnen de club over die wedstrijd? Want dat is misschien wel een soort sparta fijnhoord. Ja, zo heb ik het al een paar keer omschreven. Ik denk uh, een beetje Sparta fijn, maar dan in het groot. Dat zijn uh, twee grotere clubs, nog groter. En uh, ja, leeft hij heel erg. Uh, de sporters die je spreekt, die hebben het al over die wedstrijd. voor de wedstrijd tegen VVV. Dus uh, dat is, hier staat de wedstrijd van het jaar. De trainer neemt nog geen eens de, de naam van de club in zijn mond. Stam... Hoe, hoe zit dat? Ja, die noemt het de vrienden van Amsterdam. Ik weet niet wat, wat de reden daarvan is, maar... Uh... Ja, je ziet dat het uh, leeft. En uh, voor de sport is het de, de wedstrijd. En voor ons ja, de taak om, uh, om de sporters pleit te maken. Hoe is het gegaan? Want je had het gelukt dat je meteen kon aanschuiven in het, in het trainingskamp van FC Utrecht. Uh, ja, was dat noodzakelijk? Ik bedoel, is, is dat ook echt prettig om je ja, te kunnen manifesteren? Ja, denk ik wel. Ik ben hier gelijk na de winst op een terecht terechtgekomen. Een week hebben we hier getraind. En dat is het toch nog lastig om te trainen door de velden en uh, alle omstandigheden. En uh, op trainingskamp leer je de spelers toch kennen. Bij 24 uur per dag ben je eigenlijk met elkaar. En je kan goed trainen. Twee oefenwedstrijden hebben goede wedstrijden gespeeld. Ja, en dan denk ik toch dat het, uh, dat het wel belangrijk is om je in die periode aan te passen. Het was het moeilijk om je aan te passen? Ging het sneller? Was het uh, een hoger niveau? Ja, tuurlijk. Kijk, er staan betere spelers om je heen. Maar dat wil niet altijd zeggen dat, dat het uh, moeilijker maakt. Ik denk misschien wel makkelijker. Want je komt in een elftal terecht wat automatismes heeft. Goede spelers en uh, ja... Ze vertellen je snel wat je, wat je moet doen. En uh, ik denk dat je, ja, je krijgt een duidelijke taak. En dat probeer je zo goed mo mogelijk uh, uit te voeren. Nou speelde jij de afgelopen wedstrijd tegen VVV. op het middenveld samen met Silberbouwer. Uh, waarvan eigenlijk steeds werd gezegd: hè, hij kan hem mooi opvolgen. Want Silberbouwer gaat misschien wel weg. Maar eigenlijk met jou als linkspoot, hij als rechtspoot. lijkt me ook een vrij ideaal koppel, of niet? Ja, persoonlijk, kijk, ik vind het, uh, ik vind het uh, heel goed om uh, naast uh, Silbo te spelen, toch ervaren spelen. Hij, uh, hij coacht goed, hij is echt de leider van de ploeg. En uh, het zou voor het team zou het, zou het jammer zijn als hij weg zou gaan. Ik zag jou op de tv beelden, uh, wat aquavietjes in het veld. En daar stond je meteen vooraan. Wat, wat zegt dat over jou? Ja, ik denk gewoon, dat ik, ik heb van nature, ik wil gewoon uh, alles winnen. Ik kan niet tegen mijn verlies. En, uh, dan maakt eigenlijk niet uit of dat je nou net nieuw bent of niet. Maar ja, zoals met die, uh, als de zilverbouw een doodschap krijgt, ja natuurlijk, dan, uh, dan ben ik er om wat van te zeggen. Maar uh, ik ga niet speciaal de accufietjes opzoeken of iets. Het is ook niet zo dat je expres vooraan staat om te laten zien van, hé, hey, hier ben ik jongens. Nee, dat denk ik niet. Ik was, op de, ik was toevallig in de buurt en ik, uh, ik dacht dat er wat gezegd moest worden. Maar uh, nee, het is niet dat ik overal uh, vooraan probeer te staan. Um, Ajax geldt hier als een tegenstander die uh, ja, belangrijk is. En ook waar goed resultaat tegen geboekt wordt. Vorig jaar is het thuis gewonnen. Dit jaar is er in Amsterdam uh, gewonnen. Um, hoe staan jullie erop, vind je, nu? Ja, dat is denk ik moeilijk om te zeggen. Uh, we zijn na de winst toch pas, pas drie weken bezig. Maar we hebben ja, een goed gevoel toch overal aan de wedstrijd VV, Ondanks dat we pas laat uh, de winst hadden. We gaan toch met een goed gevoel richting Ajax. We weten dat ze in goede doen zijn om de nieuwe trainen. Dat ze ja, veel enthousiasme spelen. Maar ja, we gaan zeker met een goed gevoel naar de wedstrijd toe. Hoe is het met de blessures en zo? Want bij de training van vandaag uh, geen Mertens, geen Silberbouwer. Nee, zilberbouwer was er door andere omstandigheden was hij er niet. En, uh, ja, het is toch twee dagen na de wedstrijd. Dan hebben sommige spelers toch uh, hun rust ook nodig. Maar uh, ik denk niet dat het een probleem zal zijn uh, voor zondag. Nieuw Utrechter Kevin Stroopman in gesprek met Ragnar Niemeijer. Bij de Amsterdammers zullen Urbi Emanuelson en El Hamdoui ontbreken. Komende zondag Emanuelson geblesseerd. El Hamdoui te weinig kunnen trainen door ziekte en blessures. Tja, en ook om spits Suarez is natuurlijk weer veel te doen. Liverpool meldde zich deze week bij de club is serieus geïnteresseerd. Coach Frank de Boer zei daar vanmiddag het volgende over. Suarez vervangen is natuurlijk uh, heel lastig. Maar we zijn, uh, we zijn wel voorbereid. Ja. Wij weten wat we willen. Ja. Met andere woorden, de boer heeft zijn lijstje klaar met potentiële vervangers. Namen wil hij uiteraard niet noemen, maar wel iets over het type. Uiteindelijk uh, denk ik dat uh, een centrumspit wel belangrijk is. Maar ook eventueel uh, of een linksbuiten centrumspit. Het uh, hangt er vanaf uh, wie op dat moment uh, gaat vertrekken. Natuurlijk. Dat is zeg maar. Uh, wat, uh, dat wij dus wel aan de directie uh, vragen dat er wel zo snel mogelijk duidelijkheid wordt, en niet dat er op het laatste zeg maar vijf minuten voor twaalf dat uh, besloten wordt. Uh, dat, je, dat je Louise bijvoorbeeld gaat verkopen en daarna helemaal geen vervanger, uh, adequate vervanger kan, uh, en, maar dat lijkt me logisch en dat, dat is ook zo dat hebben we ook samen met Rick afgesproken dat dat uh, niet zal gaan gebeuren Dus als Liverpool echt wil, dan moeten ze snel handelen, is de boodschap van Frank de Boer, die Soares, en dat is ook te horen, uh, Soares liever in Amsterdam houdt. Naast uh, Utrecht Ajax hebben we dit weekend het duel tussen de nummer 4 en 2 van de Eerdivisie. ook mooi natuurlijk, Groningen tegen Twente, thuisploeg dat een pittig weekje uh, tegemoet gaat. Want na Twente volgt de bekerwedstrijd tegen Utrecht uit. En dan de derby van het Noorden thuis tegen Heerenveen. Een belangrijke week dus, zegt ook Groningen-coach Pieter Huistra. Ja, dat zijn drie belangrijke wedstrijdjes die natuurlijk een grote invloed hebben... op de verdere verloop van het seizoen. Uh, dus uh, dat beseffen we te degen en uh, daar hebben we ons ook uh, heel goed op voorbereid. Want ja, dit zijn wel drie wedstrijden waarin we ons goed moeten laten zien. Is het voor jou ook een, uh, een groot vraagteken hoe het gaat? Nee, eigenlijk niet. Uh, het is vrij duidelijk. Het wordt ook steeds duidelijker. Ook uh, wat er voor de spelers. Uh, de manier waarop we willen spelen. De manier waarop we willen verdedigen. De manier waarop we willen opbouwen en aanvallen. Dus uh, hebben in de winterstop hebben we daar weer heel veel aandacht aan kunnen schenken... op het trainingskamp op Tenerife. Dus uh, nee, voor mij worden de vraagtekens, en wat eigenlijk veel belangrijker is... voor de spelers worden de vraagtekens uh, steeds kleiner. Het is ook uh, aanhaken of afhaken. Nou, we hebben een, wat dat betreft een goede, brede selectie. Waarbij de jongens wel op de tenen moeten blijven. En uh, omdat de concurrentie natuurlijk staat te trappen erachter. En uh, ook dat is vaak een goed gegeven natuurlijk in zo'n groep. Nummer 2 Twente, drie punten meer dan nummer 4 FC Groningen. Belooft leuk te worden. Ja, dat denk ik ook. Uh, dus ik, uh, ik verwacht ook wel wat dat betreft een interessante wedstrijd. Uh, twee ploegen, denk ik, die toch redelijk aan elkaar gewaagd zijn. En uh, ja, als ik... Afga op de eerste wedstrijd in Enschede, dan... Nee, met 4-2 verloren. Ja, dan, dan verwacht ik weer een interessante wedstrijd uh, die uh, alle ja, kanten op kan. Maar nu in de Euroborg. Pieter Huisna in gesprek met Rob Fleur. Zondag zijn er dan nog twee wedstrijden. Rode RC, Excelsior en VVV tegen koploper PSV. En naast al dat voetbal is er dit weekend ook het WK-Sprint. Jan Bos die start morgen in Heerenveen aan zijn dertiende en laatste toernooi uh, op dat WK mag je aannemen, tenminste. Steven, Bouwt, dook met Bos in het grote NOS schaatsarchief. Uh, ja, ik, zat, ik, kwam, ik kwam naar de bocht uit, uh, naar, de, naar de 600 meter toe. en uh, Ik wachtte maar uh, tot hij onderdoor kwam en uh, hij, hij kwam helemaal niet. Ik denk uh, WK Sprint uh, 1998. Helemaal goed. <laughs> wie, wie was hij in dit geval? Uh, dat was uh, Jeremy Waterspoon. Ah. Ja. Ja, dat is een toernooi, een WK, wat jij waarschijnlijk niet... Uh snel zal vergeten? Nee, nee, absoluut niet. Ik, uh, ik, ik, ik kijk zelfs die beelden nog af en toe eens terug. Uh, die hebben we nog op videoband staan. En dan die laatste duizend meter. Ja, ja eigenlijk, eigenlijk weet ik uh, al die dagen nog precies hoe die gingen. En, uh, en zeker dat laatste moment, ja, dat was wel een uh, een van, een van mijn mooiste momenten in mijn carrière, ja. eens luisteren? Ja. Deze rit gaat hij niet verliezen. Maar wat wordt de eindtijd? En kijk, die Willems op het steil staan. Door de finish heen. Ja hoor, 1-11-10. Jan Bos is wereldkampioen. Hij wint niet alleen de 1000 meter! En Willemars gaat onderuit, want die wilde hem tegenhouden, Jan Bos. Jan Bos wint de wereldtitel hier in Berlijn. Ja, Hij mooi. wint de 1000 meter ook ik, uh, ik wist al, ja, die en laatste bocht uh, kom, je, kom je onder Jeremy uh, Wottespoen onderdoor. En uh, ja, dan, is het al, uh, dan is het, ben je al aan uh, het feest vieren, zeg maar. En, dat, dat kan zelfs op een sprintafstand. Ja, toen kon dat nog. <laughs> ja, ik kwam die laatste bocht uit en ik, volgens mij uh, ja, heb, ik, heb ik misschien een paar, een paar goede slagen nog gemaakt. Maar ik, ik was toen al uh, aan het juichen. Ja. Wat is er in... Uh, ja, Jeremy Waterspoon is gestopt. Wat is er nog meer veranderd in 13 jaar tijd, sinds 1998? Uh, nou, een hele hoop geleerd. <laughs> Tenminste, ik. <hè. laughs> uh, maar toen... Ja, toen waren we al, uh, al, al ja, zo aan het groeien naar, uh, naar, naar het niveau wat we nu zijn. Um... Dus je bent nu beter dan toen? Ja, uh, dat zeker ja. ja Alleen het probleem is dat er, dat er meer mensen mee zijn. zijn uh, er zijn inderdaad een, de, die hele generatie die daarna kwam. kwam die, uh, ja, toen was het wereldrecord, uh, uh, de, volgens mij was dat, dat in de buurt van het, van het wereldrecord. Werd toen net uh, dat jaar onder de, voor het eerst onder de 1,10 gereden. Ja. Uh, ja, nu, nu reizen ze op, uh, op, uh, op laaglandbanen 1-8 laag, dus uh, ja, dat is uh, enorm, enorm vooruit gegaan natuurlijk. Wanneer was jij in je carrière op je best, of is dat nu? Nou ik denk uh, twee jaar geleden, uh, het laatste jaar met, uh, met Telfort, met, met Ingrid Paul, dat was denk ik wel mijn, uh, mijn beste jaar. Ja. ja, shit, weet je nog waar dit over ging? Nee. <laughs> ja, shit. Hoeveel ja, shit momenten zijn er geweest? Mm. Nou, genoeg denk ik. <laughs> maar ik, ik, ik zou... Ik, ik, ik, waarschijnlijk wel meer dan... Uh... Het was een Heerenveen. Uh, luister, luister maar even. Dan is het 2008 geweest. Die stond niet, niet stil. En de eerste slagen zijn niet goed. Vergeten. Doorgaan. 9,67 gisteren, Wollerspoen. Weer, een Bos, een fractie langzamer dan gisteren. En nu krijg je het scenario waar Wollerspoen. Oh! oh, maar het komt helemaal niet, dat scenario. Hier ja. valt alles in duigen shit. voor Jan Bos. Hier valt alles ja. in duigen. Dat blijft, ja, shit. Nou, ja. Het, het, tuurlijk is het... Ik vind het enorm jammer. jammer. Het was enorm jammer voor het, voor het toernooi. Uh, maar... Jij zegt net zelf, ja, dat was wel het moment dat je misschien wel op het best ooit was. Ja, ja op dat moment was ik, was ik wel het beste. En dat was ook het, het meest, uh, waarschijnlijk ook het hoogst haalbare voor mij op dat moment. En voor mijn gevoel was, uh, ja, was zo goed. Ja, dat ik er eigenlijk uh, ja, niet echt uh, rouwig om was. Ik, uh, de, zeker na, de, na die wedstrijd na de, of na die valpartij, ja, heb, ik, uh, heb ik wel echt wel een traantje gelaten. Uh, maar op dat moment kon ik ook gelijk wel de knop omzetten van uh, shit jan. Uh, Laat dan ook zien wat je, wat je werkelijk kan. En, dat, en die duizend meter daarna, dat was wel een enorme emotionele race. En dat, uh, dat is wel misschien wel de mooiste race in mijn, in mijn carrière. Dus uh, wat, wat dat betreft ben ik... En, en heel veel mensen uh, blijven die race ook nog wel bij. Ja, dus je houdt er wel meer dan over dan een ja shit gevoel. Nou, absoluut, ja. Nee. Nu um, is het weer een WK in Heerenveen. Ben jij er... Mee bezig. Ben je er bewust van dat het een, uh, een soort van afscheids, uh, vier afscheidsrondes uh, wordt, zeg maar, vier afscheidsafstanden? Ja, ja ik, ben, ik ben er zeker van bewust ja. Ja, dat, dat dit mijn laatste WK is, WK Sprint. Uh, en, en mijn laatste uh, grote wedstrijd in Heerenveen. Uh, maar... Ja, aan de andere kant wil ik, wil ik nog wel zeker laten zien uh, wat, ik, wat ik kan. En, uh, en ik wil ook nog wel voor een stuntje zorgen. Dus op die, op die manier kan ik me ook nog wel uh, motiveren. En niet, uh, niet dat ik al bezig ben met Jan. Uh, ik ben er klaar mee. Um, ik ben verbaasd dat ik, uh, dat ik nog, uh, nog zo gemotiveerd ben om, uh, om iets te laten zien. Eh, jullie het woord stuntje vallen. Wanneer mogen wij na afloop zeggen dat was een stuntje? Uh, als, ik, als ik in de buurt van het podium kom, of op het podium... dan, uh, dat mag je van mij, uh, dan, dan is dat een stuntje voor mij. Ja. Jan Bos moet uh, de komende dagen blijken in Heerenveen. En in verband met dat WK-sprint begint de uitzending morgen om 1 uur... met Robert Mede. Veel plezier. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Deze week live vanaf het Winternachtenfestival in Den Haag... Met de schrijvers Ernest van de Kwast, Nasmia Oral, Assis Aynam en Nelleke Noordervliet. En met muziek van de Antilliaanse gitaarvirtuoos Marlon Tietre. OVT, zondagochtend van 10 tot 12. Radio 1, het nieuws van alle kanten.